Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. De 17 kerncentrales in Duitsland blijven langer open dan gepland. Dat heeft bondskanselier Merkel gisteravond besloten... na een meer dan 10 uur durend overleg met de betrokken ministers... Merkels voorganger Schreuder, had bepaald dat de kerncentrales rond 2020 dicht moeten. Nu is besloten dat oude kerncentrales in principe acht jaar langer open blijven... en nieuwe maximaal 14 jaar afhankelijk van de nieuwe veiligheidsverplichtingen. Energiemaatschappijen moeten vanwege de langere levensduur van de kerncentrales... maximaal zes jaar lang 2,3 miljard euro extra afdragen. Dat geld wordt gebruikt om alternatieve energie te stimuleren. In Congo zijn afgelopen weekend mogelijk 270 doden gevallen bij twee ongelukken met schepen. Zaterdag kapzeiste een schip nadat het in een rivier was gebotst op een rots. Van de 100 opvarenden hebben vermoedelijk 70 mensen het ongeluk niet overleefd. Gisteren brak elders in Congo brand uit op een overvol schip dat daarna ook kapzeiste. Mogelijk zijn daarbij 200 opvarenden omgekomen. In Congo gebeuren vaker dodelijke ongelukken met schepen op rivieren. Voornamelijk doordat de boten in slechte staat zijn en ze vaak overbeladen worden. De vroegere cellist van de Britse rockgroep Electric Light Orchestra is om het leven gekomen bij een bizar ongeluk. De 62-jarige Mike Edwards werd tijdens een rit in zijn busje geraakt door een hooibaal van ruim 300 kilo. Hij was op slag dood. Ongeluk gebeurde in het zuidwesten van Engeland. De ronde hooibal rolde van een steile helling, vloog door een heg en kwam op de auto van Edwards terecht. Mike Edwards was van 1972 tot 1975 lid van de Electric Light Orchestra, dat hits had met onder andere Mr. Blue Sky en Roll Over Beethoven. Hij viel op door zijn uitbundige kleding en het feit dat hij zijn cello bespeelde met sinaasappels en grapefruits. Het weer vannacht helder en droog het koelt af naar 7 graden. Komende dag zonnig, maar in de loop van de middag neemt de bewolking toe. Het wordt 20 graden. Dit was het NOS. Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 lady, my lady, yeah. look at here, baby, uh -huh. I'm all up on you, cause you representing California.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 Réveille, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes Alors on danse Alors on...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 Alors on chante La. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini. Alors on danse. Alors Even nou kar. Even nou kar. Even nou kar. them.